And may compared to his career No words of consolation will make me miss you less to Him before you start crying too een geweldig begin van een nieuwe aflevering van De Zondagmorgen van ZVL. Eerlijk is eerlijk, toch? Hè? Make it easy on yourself. En dat gaan we doen. Eerst uurtje hier bij De Zondagmorgen van ZVL tot 11 uur. Daarna wat meer tempo. De vaste luisteraar kent het intussen. Ben je nieuw? Blijf lekker luisteren. Ik ga je oren vertroetelen tot 12 uur met heerlijke muziek. En ik heb ook nog een interessant onderwerp met je te bespreken. Dus blijf vooral hangen bij ZVL. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen van Alfred Blokhuizen. Ik heb muziek in de aanbieding van onder andere Greenfield Cook. Sunshine through the curtains, and some sun in fridge. Your eyes to find you're still sleeping. de vlek die nooit meer wegging, mijn broertjes eerste kopje thee, ik hoorde bel als hij niet stuk was, de leiding van het licht werd oud, de oude groen gevel Als ik al je lieve brieven. Hier heb ik jou voor het eerst bemind. Hier schikte ik jouw vaas met bloemen. Ik was er blij mee als een kind. Ik hoorde stemmen. Het kraken van hun bed. Hun hondje later overreden. De grammofoon en het toilet. Dag huis, dag lieve oude woning. Ik vond je al. Verhuizerzicht. Bedankt. Ik kijk omhoog achter die gevel, waar ik heb gelachen en gejankt. Ik krijg haast spijt van mijn verhuizing. Maar het oude huis wordt gauw gesloopt stopt een auto met twee mannen Waarvan er een de grond straks koopt Dag huis, dag lieve oude woning Hier komt een flat, zegt men, met licht. Waar jij staat, ondanks al je scheuren prachtige van Willeke Alberti. Ik ken het natuurlijk van een stoelenreclame langzamerhand... maar het is natuurlijk een prachtig nummer van heel lang geleden. We hebben het over 1971... nee, 1987, sorry. 1971, dat was het nummer van Greenfield Cook. Dat heette uh, toch maar mooi. A Day Begins. Straks over ongeveer een kwartier gaan we praten met Foodwatch... Je hebben altijd wel weer wat te melden, dus en zij pleiten voor een instantie. Welke instantie dat moet worden? Dat hoor je straks hier bij ZVO. If you had my You're Ja, prachtige muziek op deze mooie zondag. Uh, de 250ste aflevering overigens van uh, de Zondagmorgen van ZVL voor mij hier. Begon ooit als een grap, een paar jaar geleden. En, ja, Nou zit je daaraan vast hè. <laughs> en we hebben het vandaar de zin hoor, want we mogen lekker de muziek zelf uitzoeken. En uh, dan krijg je van dit soort prachtige nummers in de show van Jonathan Jem Jeremiah. Ik ga ervan tot dat gebeurt wel vaker hè. En voor Jennifer Lopez. En if you had my love. Mm -hmm. Straks gaan we praten met uh, Foodwatch over een rapport dat bevestigt de urgentie van een onafhankelijke voedselwetenschapstak uh, uh, en controleorgaan. Want dat is wel nodig hè. In heel Europa zou je kunnen zeggen. Je hoort het straks over een minuut of zeven hier bij ZVL.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 Sous le pont de Bercy, un philosophe assis, Deux musiciens, quelques badauds, puis des gens par milliers. Sous le pont de Paris, jusqu'au soir, vont chanter L'hymne d'un peuple épris de sa vieille cité.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 Au ciel de Paris Sous le ciel de Paris coule un fleuve joyeux mmh, mmh. Il endort dans la nuit les clochards élégueux Sous le ciel de Paris les oiseaux du bon Dieu mmh, mmh.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 Pour se faire pardonner, il offre un arcancier. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here. He's here I hear him Before I go to sleep And focus on the day that's speaks De allermooiste muziek hoor je hier toch bij ZVL, zeker op zondagmorgen. Wat is dit oorstrelend, of ben je dat niet het mens? Nou, als je het niet mee eens bent, blijf dan hangen, want er komt zo meteen iets moois aan van Michael Jackson. Maar eerst een verhaal over Foodwatch. Hier is mijn collega Herman de Bruin. We gaan praten over onafhankelijke voedselwetenschap. En dat doe ik met Juke Pluitsma. Ze is campagneleider van de stichting Foodwatch Nederland en in de uitzending. Juke, welkom. Dankjewel. Ja, uh, voedselwetenschap. Wat is voedselwetenschap precies? Voedselwetenschap, ja, dat, dat dekt een hele uh, een heel assortiment aan verschillende over heel veel aspecten van voeding. Dus dat ga, kan gaan over gezondheid, dat kan gaan over hoe smaakt voeding, uh, maar dat draait natuurlijk ook aan, uh, aan landbouw, hè? Uh, hoe richt onze landbouw uh, in. Uh, dus het gaat van diëtisten tot echt hele technische uh, mensen. Van hoe zit ons uh, voedsel in elkaar, zeg maar. Ja, en hoe veilig is het? Hoe veilig is, uh, is ons voedsel? Ja, dat wordt uh, ook onderzocht. Dat, ja. dat is ook ja. een heel belangrijk onder, uh, ja, onderdeel daarvan, klopt. Ja, nu heeft het Raad nou Instituut nieuwe cijfers gepubliceerd over hoe het gesteld is. Met het vertrouwen in de wetenschap over voedsel. Nou, zijn jullie het daarmee eens als foodwatch? Of zeg je nou, dat had beter gekund? Nou, het Rathenaal Instituut is een heel gerenommeerd onafhankelijk onderzoeksinstituut... waar mm -hmm. we heel veel vertrouwen in stellen. En um, ook heel prettig dat ze onder drie jaar dat ze vertrouwen meten. En dan gaat het niet alleen maar over he, voedselwetenschap... maar wetenschap in het algemeen. En hoe de Nederlandse bevolking daar tegenover staat. Dus hoeveel vertrouwen heeft de Nederlandse bevolking in uh, wetenschap in het algemeen. Nou, en het, er wordt gedacht, van dat is heel laag... Uh, over het algemeen hè, denk ik met oh, dat, die wetenschappers, nou, dat, dat, dat, daar zullen mensen wel niet zoveel vertrouwen in hebben. Maar het Ratenal heeft gezegd, nee, dat is uh, echt best wel hoog, 7,5 mm -hmm. gemiddeld. En dat maken ze in een mooi rapport, uh, maken ze dat, dat hard, dat dat uh, zo is. Alleen die 7,5, uh, en daar, wij, daar staan wij volledig achter even voor de helderheid. Uh, die 7,5, dat zeggen zij ook, vertelt niet het hele verhaal, hè? dat is een gemiddelde. Want wat zij zien is een groeiende groep die meer vertrouwen heeft in de uh, wetenschap, maar ook een groeiende groep die daar minder vertrouwen in heeft. Ja, en waarom is en, dat? Nou, zij zeggen uh, dat heeft te maken met uh, de angst en de zorgen over uh, beïnvloeding van wetenschap. Dus mensen mm -hmm. uit die groep maken zich zorgen over ja externe financiering, ja, bedrijven die een stempel drukken of de beïnvlo uh, zeg maar wetenschap beïnvloeden. Ja, en uh, daar maken zij zich zorgen over. Ja, en wij denken dat dat ook wel terecht is. Ja, heb je daar bewijzen voor dat de, de voedselketen of de voedselindustrie eigenlijk ook uh, zegt dat de wetenschap, die wordt, daar wordt de wetenschap vaak door betaald, hè? En dan kunnen zij ja, het manipuleren. Ja, nee, dat is inderdaad, hè, uh, zeg maar die beïnvloeding van wetenschap door de voedingsindustrie. Mm -hmm. Ja, dat, dat gebeurt uh, vaak natuurlijk in het verborgenen. Dat, dat, is, dat is daar natuurlijk een onderdeel van, die intransparantie. En dat, dat past de intensiteit van wetenschap aan. Dus de precieze cijfers, ja, die, die kunnen wij niet boven water krijgen. Juist nou ja, do, door, de, door dit kenmerk dat het intransparant is. Maar er zijn steeds bewijzen, hè, steeds voorbeelden, um, ja, die, die daar toch wel op wijzen, dat de voedingsindustrie stelselmatig ja, een vinger in de pad heeft in die, die voedingswetenschap. Ja. En dat is natuurlijk heel zorgelijk en heel ja. schadelijk. En hoe kan Foodwatch daartegen strijden? Ja, nou, dat is een hele goede vraag. <laughs> Want wij hebben daar een manifest voor opgesteld die Kijk, natuurlijk ook ja, getekend kan worden, uiteraard. Ja, daar ja. komt hij weer. En dat is niet. Wij presenteren niet dat dit een simpele oplossing is. Hè. Dat moet op meerdere fronten moeten er verbeteringen komen. Dus het is echt niet alleen aan wetenschappers om zich daar bewuster van te zijn. Dat zou heel makkelijk zijn om dat te zeggen. Maar het gaat juist ook over overheidsbeleid hè, dat echt uh, onder de loep genomen moet worden. Want dat mm -hmm. is nu veel te veel gericht op uh, het, ja op die financiering, extra financiering van externe partijen. Uh, onderzoek moet economisch nuttig zijn. Dat is echt de laatste decennia... Tot de, de teneur in uh, overheidsbeleid naar wetenschap toe. En die moeten veel meer gaan kijken... naar hoe kunnen we juist onafhankelijke wetenschap stimuleren. Bijvoorbeeld door een onafhankelijk voedsel... Uh, wetenschapsfonds op te richten... waar de industrie dan verplicht aan moet bijdragen. Mm -hmm. hè? En uh, waar, je, waar je toch wat... Die, die industrie op afstand hebt staan. Nou, dat is daar een uh, voorbeeld van. Dus, uh, ja, inderdaad. Dat. Maar de consument kan er ook aan mee helpen, het manifest tekenen, hè? Absoluut, ja. ja zeker. Hoe kan dat op, op een goede manier? Nou, in, op onze website... Uh, dat is heel simpel. Uh, foodwatch.nl en daar staat het uh, bovenaan uh, op onze website. En daar uh, mm -hmm. kan je... Te ja, en dan komt het voedsel misschien weer beter in beeld doordat het niet meer gemanipuleerd wordt door uh, allerlei bedrijven die daar een eigen vinger in de pad proberen te houden. Absoluut, Over de ja. zuivel gesproken met papa. En ja, ja. Oké. Okay. <laughs> <Mooi, ja, ja. laughs> nou, dat is duidelijk. Dankjewel voor het gesprek. En ja, uh, heel veel succes maar weer met alle dingen die jullie doen. Jukke Fluitsma hoorde u van de Vichting Footwatch Nederland. Het is zomer. Tot 12 uur, de zondagmorgen, van Alfred Blokhuizen. Omroep Zuid for granted I was so cared lijkt een beetje op de muziek van uh, ja, wie ook John Lennon vind je ook niet? Als je het zo hoort. De prachtige van Mark Owen en Child uit 1996. En voor, ach, wat was dat gevoelig. Zeg, ongelooflijk. De traan hoorde je er dwars doorheen. Michael Jackson, hier bij ZVL. En she's out of my life. Kijk even naar de temperatuur. Het loopt al tegen de 18 graden. wordt vandaag... Ruim 22 graden. Het zal wel in Westdorpen 24 graden worden, want daar smokkelen ze er altijd een paar graden bij. Dus het wordt een mooie dag. Kan nog een wolkje voor het zonnetje schuiven, maar daar, daar blijft het bij. En vanavond is het heerlijk om op het terras te zitten. Dus als je uit eten wil gaan vanavond bijvoorbeeld, dan zou ik dat maar eens doen. Lekker op het terras bij een van de vele restaurants in ons eigen zelfs vlaanderen want het is goed toe voor buiten. There. You and me, we belong together. Just like a breath needs the air. I told you if you called, I would come running across the highs and lows and the in between. You and me. Two minds I think as one And our hearts March to the same Beat They say everything It happens for a reason You can be flawed enough But perfect for a person Someone who will be there For you when you fall apart Guiding your direction To die. Oh, that's you and me You and me were searching for the same light Desperate for a cure to this disease Well, someday days are better than others I fear nothing as long as you're with me. They say everything, it happens for a reason. You can be thought enough, but perfect for a person. Someone who will be there for you when you fall apart, guiding your direction when you're right through the dark.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 de liefde vinden, dan zou ik het allerliefste willen? En ik het vragen over waar ik heen wil: ben ik op weg naar al mijn dromen of zijn ze te ver om daar te komen? Maar niemand houdt me tegen, het is nog niet te laat, niemand kan het weten, dus laat me dan nou maar gaan. Ik ga mezelf wel vinden, ik ben al.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 ik wil nog Ik wil nog zo step Ach, die Danik. Hebben we er nog wat van gehoord de laatste tijd? Ik niet. Wel lekker nummer uit 2023 alweer. Later als ik groot ben, el. als ik de foto zie, is ze heel groot hoor. En ook groot qua stem. Je hoort daar hier bij zet veel. En you and me met you and me. Ja, wat anders. kijk even naar de agenda van vandaag. Ik denk, ik lees er altijd iets uit voor. Hoor. Uh, dat snap je wel. Dan kijk ik even van wat is er te doen vandaag in de regio. Maar vandaag is het best wel een beetje rustig hoor. Er is niet zo heel veel te doen. Maar het is wel leuk als je gewoon onze agenda gaat bekijken. Want de komende dagen en de komende weken is er alvast uh, heel veel aangekondigd. Dus dat kun je allemaal vinden op onze website. www.omroepzvl.nl Omroepzvl.nl Ga naar agenda en kijk wat je zelf kunt doen. Wat je kunt beleven hier in de regio.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 Ik was een beetje een dubio aan het begin van de show. Dacht ik bij mezelf: van, doen we Willeke Alberti of doen we toch Johnny Holiday? Maar ja, toen dacht ik opeens: ja, we hebben al een ander nummer van Willeke in de show. Dus dan maar Johnny Holiday met de uh, andere Ah, nee. High gloss voor met You'll Never Know. Ik ga er even van tussen even pauzeren. Wat mededeling van de huishoudelijke aard zometeen. En daarna ben ik bij je terug met. Heel veel lekkere muziek en een reportage van Jeroen van Gent. Wat dat is, dat hoor je straks na 11 uur hier bij ZVL. En tot de sluit van dit uur, Cher, Chrissy Hind en Nene Sherry samen in Love Can Build a Bridge. Waar of niet waar?